We begonnen dit programma met Ronchi van Bill Justin uit 1957. Want toen de Beatles, toen nog de Quarrymen, op zoek waren naar een derde gitarist, ...stelde Paul McCartney voor om George Harrison te vragen. De auditie vond, vreemd genoeg, plaats in de bovenste verdieping van de dubbeldekkerbus. Gevraagd nam George zijn gitaar en begon dit nummer te spelen. John was impressed. En zo kwam George bij de Beatles... Vanavond weer een leuke aflevering uh, samen met Cell. Over een van de, de Beatles natuurlijk, over George Harrison. Hij is volgens mij belangrijk geweest voor de Beatles. Hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Dus wat dat, dus in totaal heeft hij 22 nummers gemaakt en die willen we toch een beetje gaan bespreken allemaal. En, uh, maar eerst is natuurlijk iets algemeens over uh, George. Uh, Piet, wat vind je van George Harrison? George was degene die uh, het meest laid back was. Het ja. meest uh, toch wel overtuigd van dat hij eigenlijk alleen maar gitarist wilde worden. Oké. Okay. En ook het meest, als ik me goed herinner, bezig al dat hij ook wel gebleven in zijn Beatles-tijd met. Uh, Equipment met mooie gitaren. Oké. Okay, yeah. uh, daar echt ook oh, uh, yeah. een soort uh, nou ja, fetichisme, in ieder geval een soort. Yeah. Echt een, een, een drang van: ik moet die, die mooiste gitaar uh, yeah, yeah. moet ik hebben, yeah. die ik kan betalen of die yeah. er. Uh, Want hij heeft krijgt. niet veel uh, nummers op een uh, piano gecomponeerd of zo. Meestal B toch wel op nee, de piano. Nee, dat is gek. Ja. Je ziet zelfs je ziet ze allemaal een twee, wel eens ja. achter een keyboard zitten. Zeker. Ja, van ja. de vierde ja. de drie. Ja. Uh, maar nee, George niet. Nee, nee George niet. Goed, maar goed, heeft hij ja. ruimschoots gecompenseerd ja. met de sitar. Zeker. Ik dan meteen. Ja. meteen. Ja. <laughs> en hij was ook de jongste Beatle natuurlijk. hè? ze ja, dat niet uitgemaakt zo. hebben. Want hij was heel jong bij, 16 of 17, dat hij bij de Beatles kwam of zo. Ja, hij is... Ja, God, dat is natuurlijk Paul McCartney. Die uh, raakt nooit... Uh, die wordt nooit moe om over de begintijd te vertellen... hoe ze bij elkaar zijn gekomen. Nee, nee. En dan vertelt hij altijd dat ze op de bus zaten naar huis. Ja. Een bus <laughs> boven. En dat hij dan... George, reed hij met George mee, ja. samen... En uh, de auditie die George deed voor John Lennon... want die had het toen voor het zeggen. Ja, ja, dat ja. was in de bus. In de bus, ongelooflijk. <laughs> ja. En weet je toevallig van welk nummer dat was? Uh, nou, misschien iets van Twenty Flight Rock. In ieder geval iets wat, wat ze toen... Uh, ja, ja nou, een van die nummers, toen, van die rock'n'roll nummers. En, ja, de, ja, een drie akkoorden ja. blues nummer. Maar ja, de, ja ik, ik herinner me ook uit het boek van Mark Lewis... En dat, dat George Harrison op een gegeven moment in Hamburg zat en uh, te jong was hij was 17, dan kreeg je ja. werkvergunning. Nee. <laughs> dus ja, het is hij kwam weer naar huis. <laughs> Want, is het is op... goede gitaarist geweest, of is, ja. daar nou, zijn heel, lopen de meningen heel erg uh, ja. uiteen. Oké. Okay. Het was natuurlijk geen showmaster. Dat nee, is een nee, zeker niet. Vaak nee. een beetje ook de, zoals naar Ringo gekeken zijn een drumwerk. Ja. Zo heel erg functioneel. Heel erg. Mm -hmm. Ja, hoe kan het anders? beatles Ja. Yeah. En dat, dat is als je de... Dus de zeg maar de, de fans van George... Yeah, de in, die ja. vinden ook, geloof ik... Hij deed precies het goede voor dat nummer. Ja, ja, het waren ja. soms maar een paar tonen... Als je sommige ja, ja. solo's van hem hoort. Maar hij zat er kennelijk wel... Echt heel erg lang op te oefenen. Oh, okay. ja. Het waren hele zorgvuldige miniatuurtjes. ...ja, Want ja. hij was de uh, solo-gitarist, of ja. John was meer de ritme-gitarist. Ritme ja, ja. ja dat, dat en hij de solo ja, of zo, ja. Ja, ja. ja. ja. hij was uh, de soloman en dat uh, lukte hem uh, meestal heel goed, maar niet altijd. Want je weet dat ook Paul McCartney soms, uh, als het te lang duurde of George kon niet met een goede solo komen, ja. dan zei Paul McCartney. <laughs> Ik doe het wel even. Ja. En dat zijn een Nooit aantal gehoord, van, nee. van... Echt niet? Nee, even niet gehoord. De, de solo van Texman bijvoorbeeld. Echt hoor? Ja, ja, die is van oh, Paul okay. En dat is, uh, dat is een hele nee, onafvolkbare goede gitaarsolo. Ja, het is ook een mooi nummer. Het is wel een nummer dat ja. geschreven is door George Harrison natuurlijk. Ja, ja? ja? ja. ja maar de solo, dat uh, ja. kreeg je toch niet voor elkaar. The babies got me locked up in chains Ja, hij is natuurlijk, uh, op een gegeven moment is hij ook gaan zingen natuurlijk, hè. Uh, eerste liedjes van, uh, ja, eerst covers, hè? Het eerste liedje wat hij zong was Change, natuurlijk, van uh, ja. Please Please Me. Ja, Change, ja. Ja, en Doe Je Want To Know Secrets, dat was ook een nummer van uh, Please Please Me, wat hij mocht zingen van uh, John, hè. Ja, ja, ja. Want John heeft later nog gezegd, nou, uh, we we dat nummer aan George Harrison, want het, was, uh, <laughs> het bevatte maar drie noten. <laughs> en dat zou hij wel kunnen. ja. Hij was niet ja. de beste zinger van de wereld of zo, maar... het is wel later veel beter geworden. Ja, John ik verbaas ook, me ja, altijd... Ja, ja. Uh, ook trouwens tijdens de laatste... de, de documentaire Get Back... over de, de felheid van, van John Lennon... Mm -hmm. op George Harrison. Dat, dat, ja? is een, tijden, dat is natuurlijk een... een frustratie van George... dat zijn werk niet serieus werd genomen. Vooral nee. door John niet. Nee. Maar ook zijn spel dus uh, kennelijk niet. Oh, oké. Okay. Yeah. En... Uh, ja, dus dat, uh, dat, dat verbaast me dat het, John ja, Lennon ja. ook. Dat wist ik eigenlijk niet wat je nu zegt, dus dat de zangkwaliteiten van George. niet ja. ja, was in 1980, lees ik hier in het Zeg je dat? Nee. dat? Ja, ja, ja. Maar, ja, maar George heeft altijd ontzettend goed kunnen zingen. Zeker, ja. Ik, ja. Uh, ik ben het daar dus uh, helemaal niet mee eens. Nee, nee, kom uh, het Het was wel leuk uit. dat ze ook zoals nummers Change ze zongen dus ook veel nummers van mij, de groep, hè? Het okay. waren dus. Ja. Ze deden alles op een eigen manier. En... Mm -hmm. uh, waarom deden ze meidengroepen... zoals de Chiffons en, en, uh, ja. en een, paar, een paar andere ook... die me niet te binnen schieten. Dat, het was in die tijd... allemaal vis in dezelfde vijver. Heel veel bands ja. die deden coverversies. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, zij wilden coverversies doen... Mm -hmm. in de tijd ja. dat ze nog niet zelf componeerden... Die toch wel een beetje uniek waren. Die niet uh, 13 en Dozijn waren of die niet heel veel andere oh, bands ook speelden. Die manier. Ja. die ja. En uh, ze zongen ja. dus uh, Chains. En, ja. Ja. Uh, hartstikke leuk nummer. En, Zeker, uh, mooi nummer. Ze zongen Boys. Ja. Niet ja. Girls, maar Boys. Want Boys is eigenlijk een nummer van een meidengroep. Dat is toch Ja, inderdaad. <laughs> dus, uh, maar maar we zijn er geen moeite mee. Nee, nee, nee. nee. Waar, het biedt ons eigenlijk de eerste die een beetje in harmonie gingen zingen. Want daarvoor had je natuurlijk allemaal solo... Uh, uh, ...artiesten eigenlijk, hè. Ja. Want, die harmonieën van hun zijn natuurlijk... ...verschrikkelijk mooi, hè? Ja. We gaan later in de uitzending... ...gaan we nog uh, van dat uh, Love-album... gewoon we het draaien, dat a cappella. Nummer. Ja, fantastisch, ja. ja. En hoe zo Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, want die harmonieën... ...zijn natuurlijk wel voor hun... ...zeer uh, bepalend geweest. Zeker, ja. Ik denk altijd dat vooral het zangtalent van McCartney... Uh, ja? ...daar heel ja. erg... Aan bij, oh, ...bij heeft gedragen, want je hoort tegenwoordig, of de laatste paar dagen hoor je... I want to hold your hand, hoor je heel vaak. En dat is John heel duidelijk. En soms hoor je toch op de achtergrond Paul McCartney. Of misschien is John gedubt of zo, of wat ook. Maar uh, daar kan je toch een beetje nee. mee horen, ja. Ja, ja ik bedoel, het is vaak niet precies te horen wie... Wie wat zingt. In die harmonieën, dat klopt, ja. Er ja. zijn wel een paar nummers waar ze ook uh, synchroon zingen. En dan hoor je, ik geloof, Hard Day's Night. En dan denk je, oh, dat wordt door John gezongen. Maar dat zingen ze dus allebei tweede. toevallig ja. in dezelfde key en, ja. uh, ik weet niet of het dit nummer is maar onder andere, er zijn wel een paar nummers waar, waar dat oh, heel okay. moeilijk uit ja. te maken is ja. of te scheiden van de stemmen dat zeker, dat is moeilijk, ja. Ja. ja dus ja en de derde nummer die ik zing op Winter was uh, Devil in My Heart Devil in Her Heart Devil in Her Heart, ja, ja niet uh, een Devil in My Heart, dat oh, zo heb ik het altijd gezien She is the devil in my heart. Nee. Oh, no, no. Nee. Ja, ik heb wel het idee, jo uh, George die krijgt dan uh, van die boterzoete nummers altijd uh, toebedeeld. Yeah. Do you want to know a secret? Uh, en. Yeah. Um, Everybody is trying to be my baby. Yeah. Uh, I'm happy just to dance with you, ja. Yeah. Maar yeah. het aardige is wel dat hij, dat vind ik een, een heel belangrijke factor ook van, uh, van George. Mm -hmm. Op het moment dat hij zijn eerste eigen compositie uh, presenteerde... Ja. Dat was het Don't Bother Me. Ja. En dat brak dus eigenlijk... dat was een beetje een, een, een venijnigachtige tekst. En dat was, dat was broodnodig om een beetje kleur te krijgen in, in dat... Uh, ja, natuurlijk. De yeah. het was yeah. of Love Songs, Happy Go Lucky... of ja. het, was, um, het was rock rock'n'roll. Oké. Okay. Maar uh, Harrison kon ineens met een beetje met een beetje vernieuwd, met een beetje zo, ja. sarcasme ja. ook, ja, ja, ja. okay. Dan Bademy, hij ja. heeft meer van dat soort nummers geschreven. Ja. En dat was... Uh, dat, dat droeg heel erg veel bij aan... Um, aan het hele palet van de, van de Beatles. Dat je oh. dus ook weer, uh, ja. ook weer wat anders hoorde ja. dan... Uh, ja. ja, want je hebt gelijk in het begin... of in het begin was het alleen maar love songs, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. want ze zeiden dat Lennon is daarmee gebroken. Die kwam op een gegeven moment met I'm a loser uh, op... Ja. Okay op Beatles voor sale, maar eigenlijk was George Harrison al was voor, al leren, ja, met Dumballet, met zo'n trendbreuk. Dumballet. Dus, balie komt van alle uh, love aan George. Winter Beatles, ja. Oh, oké. Okay. Toen die begon, dat is het eerste nummer wat hij geschreven heeft. Ja, oké. Okay, yeah. Tot ziens! Till she's here Please don't come near Just stay away I'll let you know When she's come home Until that day Don't come around Leave me alone Don't bother me I've got no time me. I know I'll never be the same If I don't get her back again Because I know she'll always be The only girl for me But till she's here, please don't come near Don't Hij heeft ...nummers geschreven voor de Beatles. Nou, dat is heel goed, Pim. Er zijn veel fans die vinden het nog steeds vreemd... ...dat er niet op een, niet een cd... ...ja, cd is natuurlijk een achterhaald medium... ...maar goed, ja. ik denk nog een beetje in cd... ...dat er nooit op cd of lp... ...integraal de nummers van Harrison zijn verschenen... ...in zijn Beatles tijd. Ja, dat zou ik... Nee, nee. Waarom zou je dat willen? Ja ik, <laughs> ja, ik zou dat... ...ja, het gaat niet om mij... ...maar heel veel mensen ja? die, die zeggen... Oh, nee, waar, waar, waarom dat? We, dat nee. Dan heb je gewoon uh, een prachtige doorsnede van, uh, ja. van overzicht van zijn werk. Ja, alleen zijn werk inderdaad. Ja, ja. maar ja, nee. Maar goed, ze zien nee. smaken verschillen. Ik, ik ja. vind het een gemiste kans uh, ja. van de Harrison Estate. Maar hij zal, zal er ook van niet meer komen. Oh, nee. nee. Ja, George was uh -huh. een, uh, eigenlijk een man van tegenstelling ook wel, hè? Spiritueel, diep spiritueel, maar ook heel krenterig geweest. gelezen. Ja. ja, goed punt. Ja. Een stille persoonlijkheid, maar tevens een genadeloze grappenmaker. Nou, dat is we oh, honger. Dat ja. laatste ja. geldt ook nee. voor John Lennon, uh, ja. denk ik. Maar uh, ja, ja, dat, dat, dat... Tot een bepaalde grilligheid. En dat geloof ik ook uh, in zijn solo carrière die, uh, heeft hij ook al lang mee geworsteld, hè? Ik denk ja. de overgang van uh, Beatle naar Solo is voor hem denk ik, ook wel moeilijk geweest. Ja. Ja. Nou, in het begin was het uh, eerder een bevrijding. Dat hij eindelijk uh, zelf zijn, spullen, uh, zijn ja. koers kon bepalen zijn ja. eigen nummers. Wat is zo ah, dat hij eigenlijk de eerste was die eruit wou stappen? Ja, uh, Ringo was hem wel voor. Hè. Je weet, tijdens de White Album is Ringo uh, een tijdje weg geweest. is ja, oh nee. twee nummers van... Uh, White Album speelt uh, McCartney op drums. Dat is heel bekend. Uh, ken je dat verhaal niet? Nee, ken ik niet. Nee, vertel eens. Trouwens, nog eerder is, is McCartney uh, weggelopen. Want het nummer She Said van de Revolver... Ja? Dat, dat wordt door drie Beatles gespeeld en eigenlijk ook gecomponeerd. Oh, oké. Okay. Um, yeah. Want McCartney, maar dat is nooit helemaal opgelost die is toen... Uh, boos weglopen uit de studio. Ja, ja. Dacht, nou we moeten die plaat nog even afmaken. Dit nummer doen we met z'n drieën. Said, yeah. oh, ja, de bas uh, is ook aanmerkelijk minder als je goed luistert van het <laughs> nummer. Want uh, ja, ook is de luister nee, wist ik ook niet. Nee. Maar, maar Ringo is natuurlijk met uh, de White Album... Uh, ja, okay. even weg geweest. Want hij, hij trok het niet meer. Het was, de sfeer was te negatief. Ja, ja, ja. ja, maar goed, we gaan nog even over dat weglopen van George. En ja, dat is. Dat is me ook erg uh, opgevallen in de documentaire van Catback. Ja. Dat uh, ja, in mijn ogen hoe slecht ze eigenlijk Op een gegeven moment stapt George op. Ja. Niemand begrijpt het, niemand ziet het ook aankomen. Nee. Zegt hij see you around the clubs. Zeg je wat bedoel je? Ja, ja ik, ik. En dan zat hij wat te praten achteraf met uh, ja, met klopt, Neil ja. of zo, met uh, even die roadies en uh, ja, oh, ja, hij verlaat de band, jongens. Maar. ...totaal in het hele proces... ...van oefenen en samenspelen... ...oké, okay, je ziet dat hij niet echt happy is... ...maar nee. hij uit zich helemaal niet... ...van jongens nee, luister klopt. ik wil nee. wel dit... Of, ...en op een gegeven moment uh, barst de bom eigenlijk... Dan, dan ...hij is blijft gewoon de zwijgen ja. samen met jongens... ...en op een gegeven moment zegt Schuil, hij... Uh, ja. ...hij zegt niet eens uh, jongens ik ben het zat... ...of hij kondigt het niet nee, aan... Dan wordt ...hij, hij, hij stapt nee. gewoon ja. op... Ja. Ja. ...en zegt ik see around the club... ...dat is uh, dat, dat helemaal opgevallen... Hoe, ...hoe slecht ze eigenlijk ja. ja. ...want... Uh, ja, zagen, dus ze moeten elkaar ze toch wel aankomen. kennen, zou je denken. Hè? Want Hoe lang hebben ze nou niet uh, bij elkaar gespeeld en intensief samengespeeld natuurlijk? Dus je zou denken, nou, die kennen elkaar wel een beetje. Ja, ja. ja dat, dat zal ook in, zeker uh, op zich uh, gelden, maar uh, dit, dit vond ik ook heel vreemd. En George was in die zin ook wel erg uh, negatief, maar um, ja. hoe was het ook weer? Hij kwam daarna back, terug met... Uh, je had zo een paar met bij keer geweest. Ja, hij kwam nee, naar. terug. Briss was de vooral toch, of, of kwam hij? Nee, hij, hij kwam daarna ja, okay. terug. Ja, ja. Ja. Nee, zo was het. Hij ja. belde, de voorwaarden waren van, we gaan hier weg. Niet meer in de Twickenham. Oké. Okay. Dat, dat heeft hij wel, hij uh, heeft eigenlijk ja. dat, dat proces op die manier ook wel weer vlot getrokken. Ja. ja nou, dat dat we ook ja. Weer, ja. weer, ook weer, uh, weer een compliment voor George, want hij <laughs> we houdt wel positief. Ja, nou, maar, zeker. Uh, maar klopt hij, Pim. Hij heeft ja. inderdaad, dus hij heeft het gewoon uh, weggelopen. ja. Ook, en, uh, ja. ja. Het had ook zo kunnen blijven natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dan ja. was The Let It Be nooit uh, afgemaakt ja. natuurlijk. Hè? Die ja. mooie film afgemaakt. Ja. Nee. En Abbey Road. Dan uh, hadden we misschien nooit... Ja, uh, inderdaad. Ja. Ja, van dat something. Reis, ja. Van, ja. Je ja. kan ze San op die manier kunnen ja. genieten. Ja, zeker. Oh, daar heb je gelijk in, ja. Ja. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. secret do you promise not to tell whoa, whoa, whoa. closer let me whisper in your ear say the words you love. die niet, nee. nee. Dat kon die anderen beter tegen. Kon nou beter tegen, denk ik. Zou die daar last van gehad hebben? Of uh, zou dat nog een uh, invloed hebben gehad? Ja, ik denk dat hij... Uh, ook met dat toeren... op een gegeven moment, de eerste was... die zei van, uh, we stoppen met toeren. Weer een pluspunt, ja. Ja, ja Hij heeft er later ook wel dingen over gezegd... Dat hij, uh, hoe, hoe zwaar het was. Ja. Van, uh, hoe, hoe, dat, dat je dus ja. dag in dag uit geleefd werd. En aan uh, de buitenkant zag het er wel gezellig uit. Maar zij hebben daar niet altijd van genoten. Je, je kan ook niet van je hotelkamer af, hè Dan word je herkend. Dat is natuurlijk ook ja. niks of zo. Dus, uh, ja, het zal zeker niet makkelijk zijn geweest. nee Maar goed, toen begon hij te componeren eigenlijk. Want hij voelde toch wel. Uh, ik moet wat doen eigenlijk. Ik moet wat. Uh, uh, ook eigen nummers schrijven. En niet die Lennon en McCartney hun gang laten gaan. Ik wil zelf ook wat doen. Ja, ja. ja, dat, uh, dat klopt. En vaak was er dan een... Uh, Althans, dat is zijn eerste nummer... toen balde me, toen was hij ziek. En toen uh, dacht hij, nou, ik lig hier, uh, ik zit hier thuis... en ik, ik kan niks. Laat <laughs> ja, ik ja, eens ja. wat componeren. <laughs> dus het is heel gek. Het kwam we hadden een soort andere prikkel nodig. Ja, laten we met rust, ja. <laughs> uh, om, om, te gaan, om aan het schrijven te gaan, aan het componeren. Ja, dat is zo goed, T inderdaad. Trouwens ja. McCartney en Lennart, ja. natuurlijk, die stonden op... en die ja. zochten elkaar op... Uh, ja? ...rond koffietijd of theetijd. Uh, hoe werkte dat daar? En uh, ja. ging, uh, ja. ging aan de slag. Ja, maar het was in 1963 al... Hè, ...dat hij dit nummer heeft geschreven, ja. Don't bother ja? me, ja. ja. Een tijd geleden alweer, ja. ja. Het is lang geleden, Pim. Ja. Hij begon te, te voelen... ...dat hij toch ook wel nummers kon schrijven, eigenlijk, hè? Ja, ja ik denk dat... ...zoals, die, zoals Help a Rubber Soul... ...dat zijn natuurlijk vrij... Uh, op dezelfde manier gemaakte uh, platen... dezelfde... middelperiode van de Beatles. Uh, allebei... Uh, een hoog niveau... met, een, met een, paar, een paar minnetjes misschien. Mm -hmm. En... Uh, daar was Harrison... Uh, ja, heel goed bij. Was hij echt Beatle ook. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook platen... waar hij op een bepaalde manier anders erin zat. Zoals Pepper. Het is natuurlijk een hoogtepunt... voor veel mensen. De ja. Pepper, maar... Harrison raakte geen gitaar aan in die periode. Zegt hij, ik was totaal niet geïnteresseerd in de gitaar meer. Hij was alleen in de, in, in, in de Indische ja. uh, oosterse ja. filosofie. Uh, ja. Uh, dat, ja, dat, dat neemt niet weg dat hij een paar, dat hij geweldig gitaarwerk heeft geleverd op South and ja, Maar hij zat er toch heel anders in. Oké, okay. uh, ja. Uh, nou ja be, zat, hij, zat hij er ook anders in, hebben we gezien. Heb voor, en, ja, uh, ja. ja. ja. Ja, oh ja er waren dan... nog een paar albums waar wat over te zeggen is. Dat die, uh... Maar dat heeft ook soms juist een hele goede invloed gehad uh, ja. op, op, op een album. Dat, dat Harrison zijn eigen, op zijn eigen manier ja. zich daar uh, tegenaan bemoeide of, ja. of juist uh, ja. andere dingen deed. Ja. That's when it hurt me and feeling like this, I just can't go on anymore. just can't go on I Need You so, en natuurlijk... ook een nummer uit de film. Ja. En dan dat single voor Patty Boyd, ja? Yeah? Ja, dat, dat, dat oh, ja. hoorde ik nu. Ja, of Ik ja. lees het hier ook ergens. Ja. Maar dat is, uh, dat is wel uh, mooi. Want heeft hij dus... Something heeft hij ook voor Patty toch geschreven. Some, ja, ik? volgens mij ook inderdaad. Ja, voor ja. Patty ja, Boyd, ja. ja, ja. Hoewel, uh, misschien is daar... Uh, niet helemaal duidelijkheid over. Maar I Need You wel. Ja, I Need You... Dat is natuurlijk ja. zijn vender um, Stratocaster periode, met een okay. hele mooie heldere gitaargeluid. Yeah. Uh, af en toe hoor je ook die tremolo en hier, zie je, hier zie, zit hij met een volumepedaal wat uh, te, te spelen. Ja, yeah. ja, super smaakvol, vind ja, ik mooi. heel mooi. Yeah. En daarvoor had hij natuurlijk zijn, uh, in de, de oude plaat, dat is een twaalfsnarige Rickenbacker uh, yeah. periode. Nou, daar geeft hij dus zo'n zo Beatles for Sale. Heeft hij een andere gitaar, is hij dus een beetje op te zoeken. Uh, ja, ja. De, uh, Roger McQueen is daar later door beïnvloed. Ah, de Birds, ja. ja. Maar die hele plaat is, is gevuld met 12-snarige gitaar. Dat is een heel ja. ander, uh, heel dat is ook George, ja. die daar ja. zijn eigen draai aan geeft. Ja. Dus hij is toch wel belangrijk geweest, of voor de Beatles inderdaad, ja ja, is een understatement. Ja, ja, understatement, ja. ja iedere Beatle is belangrijk geweest voor de Beatles. Ja, dat Maar, dat maar George, zeker als je er nog verder over nadenkt... en over doorpraat, kom je toch wel op hele aardige ja. dingen. Want hij heeft natuurlijk ook uh, meerdere andere instrumenten meegebracht. Wat je zegt, de twaalfste ja. gitaar, de zo ja. of zo. Hè? Ja. Ja. En natuurlijk de Moog synthesizer hè? van Here Comes the Sun. Zeker, ik ben blij dat je dat noemt. was ik ja. ook vergeten, want er zit... Uh, in een paar nummers in Abbey Road zitten zit MOOC synthesizers, hè? Ja, ja. Zit het ook niet nog in, in B-Course? Zou kunnen, inderdaad, ja. Ja, ja fantastisch. Ja, wat, dat was 68, hè? Of 69, Abbey Road. 69. Ja, Toen kwamen net inderdaad ja. die synthesizers ja. op, ja ja. ja. ja, wat dat betreft dus hebben ze toch een rare technische periode. Achter zich vier sporen recorders en zo, en ja... Uh, <laughs> Oh, ongelooflijk, ja. Ja, dat ze toch die mooie muziek hebben ja, uit beperkte middelen hebben kunnen ja, halen. Ja, het is ook als je het nu... Daarom blijft het voor mij en voor veel mensen nieuw. Als je, het, als je hoort hoe goed dat is opgenomen, hoe hoogwaardig uh, ja. dat is opgenomen ja. door onze George Martin. Dat is, dat, ja, en ja. andere technici en zo. Hè. Ja. Ja, ja, maar... Ja. Dat ik heb wel eens gehoord dat de opnames van de Rolling Stone zijn een beetje... ...stuk kwalitatief slecht. Veel bedaard, minder. Ja. Veel minder ja, ja. Ja. Je hebt ook een beetje verstand van compressie. Dat wordt al yeah. altijd, ja, ik weet niet precies wat het is... ...maar het wordt altijd toegeschreven... ...als je dus plaat uit die periode hoort... ...bijvoorbeeld mm -hmm. Aftermath van de Stones... ...of uh, yeah. Between the Buttons... ...en je vergelijkt yeah. dat met Help en Robber Soul. Nou, dat is... Dat is uh, ...die, oh, dat die is Stones erbij klinken veel yeah. troebeler... ...en veel... Ja, dat ja is compressie door, door in compressie in de gedrukt, ja. ja. En ja. Uh, die, die wietloop, die ademen veel meer, veel ja, helderder. Ja. ja, dat is George Martin. Ja. En ik weet niet wie, uh, wie produceerde de Stones. Ja, dat was... En die nog wat Ja, ja, ja. Ja, prutsen. <laughs> Sorry, ik wil geen <laughs> mensen beledigen, maar... dat is toch wel een heel erg verschil, hè? Ja, groot verschil to inderdaad, ja. ja. ja. Terwijl ik die oude zelfs ook nog graag draaien, maar het is totaal, klinkt totaal anders. Nee, want Gene de Butterfield, mooi hè, allemaal, allemaal in de morgen. Ja. Achtermaat mooier, hoe ja. sexy, sick, wat dat betreft, ja. ja. Maar ja. het klinkt toch, ja, het klinkt toch... Ja. Maar nou, ja, we kunnen niet... Uh... Dat was te mooi geweest, Als George Martin, de Beatles en The Stones had geproduceerd. <laughs> was de wereld uh, volmaakt geweest. Ja. Here comes the sun and I say it's all right. Vind jij zijn Indiase uh, periode. Het zijn toch ook een nummer of vijf wel. Hè? Alles bij elkaar. Ja, klopt inderdaad. Natuurlijk ja. Within the Out you. Dat is een blue jay wave. Vind ik ook wel mooi ja. Wat ik ook wel leuk vind is Savo Travel. Voor oh, Eric Clapton. Hè? Dat hij zoveel van zoetigheid ja. houdt. En dat ja. hij naar de tandarts moest of zo. En dan uh, heeft hij een nummer voor me geschreven. Ja. Dat vind ik toch wel leuk. Vind ik heel speels inderdaad. Ja. Ja. Ja. Wat mij opvalt is dat ze natuurlijk. Ze kwamen terug uit India. Mm -hmm. En het, ik weet niet of dat nou helemaal uh, een idee van George was. Hij zat natuurlijk al uh, wel uh, in die sfeer. Ja, ja. Maar de um, White Album is geen sitar. In uh, geen, geen nee, velvegen nee. te bekennen. Dat heb ik nooit nee. begrepen. Maar nee, hij klinkt zeg. natuurlijk ja. met Savoy Travel gewoon heel erg poppy. Een fantastisch ja. nummer. Ja. Maar uh, of, of vergeet ik dan iets? Nee, er zit geen sitar volgens, volgens mij. Me uh, niet. Nee, dat nee. niet. Dus. Uh, Nee, nee, nee. I'm my hoe komen ja. we daarachter? <laughs> Wat is daar <laughs> gebeurd? <laughs> dat is toch <laughs> eigenlijk heel vreemd? Ja, we even, uh, White was uh, 67 of zo? To, terwijl... Wacht, ze, uh, en wanneer ja. gingen ze naar uh, India? Ja, eerder al hè? Ja, Tijdens de, uh, revolver of zo dus hè? Ze gingen naar India uh, in de periode dat... dat Nee, de, de, vlak nadat Brian Epstein was overleden. Ja. Dus, dus na, ja, na Pepper, ergens eind, eind oh. 67, Zo, Nee, Begin volgens mij. Geen 68. Denk je? Volgens mij The In You Without You. Dat heeft hij er ook wel uh, daar gezien. Nee, nee, nee, nee? is daarvoor. Is Ach, echt okay. daarvoor. Het is het, het grappige is dat Sal McCartney heeft dus invloeden opgepikt uit India... wat hij daar gezien heeft. Oidon It on the Road heeft gezegd... Yeah. Ja, dat was iets wat ik daar zag... Uh, Lennon heeft uh, de Prudence, dat is allemaal daarop gedaan. daar ja. geschreven, maar ook geïnspireerd op die, wat ze daar meemaakten. Ja, En ook God, sier, child, child of ja. Nature, hè, wat later Challenge Guy is geworden. Ja, okay. Dus allemaal, ja. zelfs Lennon uh, werd ja, een ja. beetje ge gegrepen door... Ook, uh, ja. ...door die meditatieve ja. sfeer. Ik denk dat op een gegeven, gegeven moment dat het te lang vorm inderdaad. Ja. Ja, maar uh, ja, hij heeft het wel een hoop En George, ja. die... Uh, maar dat is het aardige weer, denk ik, alweer al en zo... Mm -hmm. omdat je er ook zelf ook over India begint. En dat, uh, hij is ongrijpbaar, hè, George Harrison. Hij doet altijd <laughs> iets op een ander moment, en anders dan anderen. Ja, ja, en soms, ja. is hij de, soms is hij daar heel erg voor mee, of soms is hij daar ja, juist laat is. mee. Of, of ja, wat je zegt, hij brengt mensen mee. Dus het ja, is een, zeker. Ja, ja. Het is een echt unieke... Ja. Zonder Harrison, ja, het, is een, het is een open deur waar de Beatles natuurlijk de Beatles niet niet geweest, waar een ander soort Beatles geweest, ja. Ja, ja. Maar, ja. ja, zonder meer, ja, ja. andere activiteiten die hij had was natuurlijk ook, ja, hij is wel, uh, ik heb net gezegd dat hij krenterig is, maar eigenlijk is dat niet zo, want hij heeft natuurlijk een hoop geld opgehaald voor Bangladesh, hij heeft een hoop uh, benefitconcert uh, gegeven en zo, dus uh, dat ja. hij heeft veel voor Bangladesh gedaan, ja, Bangladesh. Ja, dat, zo, ja, dat ja. is ook weer zo'n trend. Want ja. Fair for Life heet, het was eigenlijk nog nooit vertoond, zo'n zo nee. benefit concert. Nee. En het, het is dan wel, uh, als ik me goed herinner, niet helemaal, dat heeft hij ook altijd wel zo duidelijk geweest, het was niet zijn idee. Ravi Shankar die wilde dat doen. Oh, okay. die en en Ravi ja. Shankar die zei tegen George. Of George heeft echt via hem gezegd. Ja, ik doe, ik doe mee. Ja. En ik ga ook mijn. Want vergeet niet, Bangladesh is ook een hele plaatkant. Sitarmuziek. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. En uh, het is 50 jaar geleden, dus Eden, de Beatle Die Hard zit het eigenlijk te wachten op een heruitgave oh, oh, van 72. Bangladesh. Ja, ja, ja. Maar ja, de Harrison Estate laat, laat het weer uh, schieten. Ja? Want, okay. ja? Of we moeten nog verrast worden dit jaar, maar ja, ja. het is dit jaar uh, 50 jaar geleden. Oh, okay. En staan, ja, het was natuurlijk wel een bijzonder concert. Klopt, ja. En hij was filmproducent, hè? Ja, ja. Is dat, is, ja, dat is denk ik na zijn Beatle-periode wel. Maar... Nee, volgens mij was hij al hij was goed bevriend natuurlijk met Monty Python. Ja, maar dat, dat is na zijn Beatle-periode. Ja, ja. dat is ja. moeten kijken wanneer die films zijn gemaakt. Hè. Ja, ja, wel ja ook, ik dat ja, is niet in de jaren zestig nee. gemaakt. Nee, klopt. Nee. Nee. Nee. Ja. ja, want uh, always uh, the bright side of life, hè? Always look on the bright ja. side of life. Ja, <laughs> ja, ja, ja, is ja. Dus toch uh, zijn. Inspanningen toch uh, op de markt gekomen, inderdaad. Ja, dat is ook een pluspuntje hoor. Ja. Omdat het nooit gaat, nee. auto's Daar was hij ook helemaal gek van. Ja, hey, dat Alexander's heb ik nooit zo'n gevolg. Zo? Maar het nee. klopt. Ja, dat, ja. Is, uh, dat maakte hem dan weer interessant. Het, heeft dus, het is dus niet zoals je... spiritueel figuur bent... dat je dan het, het materiële... Nee. helemaal loslaat. Want nee. hij was dol op... Uh, ik heb al gezegd op gitaren. Ja. Dat was in zijn begintijd. Maar uh, mooie, mooie spulletjes. Mooie ja. instrumenten. Maar Dat auto's vond hij ook wel spannend. Ja, ja. maar daar heeft hij ook iets over gezegd. Hij heeft op een gegeven moment... misschien... Ik weet niet of hij kritiek erop kreeg... of dat mensen dat vreemd vonden, of die, of die dat als excuus zei. Maar hij zei, coureurs... Die, daar heb ik zo'n respect voor... om op dat randje te rijden... zo hard en zo'n hoge concentratievorm te hebben. Ja, ja op die manier. Dat, ja. dat, dat, dat is te vergelijken... dat heeft hij letterlijk zo gezegd. Ik weet niet of, of, of dat helemaal waar is. Dat is het ook te vergelijken met... Uh, ja, met wat je transcendente meditatie uh, okay. zo kan gevolg, of, of wil zo bereiken. Op ja. één ding gericht. En ja, dat ja, vond hij heel ja. bijzonders in die ah, coureurs. Ik okay. weet niet of hij dat er nog bij gehaald ja. heeft, maar ja. dat hij misschien ja. alleen in die auto's mooi vond. Maar ja, of die dynamiek in. van het racen. Ja. Maar er zit, er zit ook wel een kern van waarheid in, natuurlijk. Ja. Ja. Maar je zegt nou al een paar keer: jij was een heel spiritueel iemand. Uh, dat zei jij. <laughs> nee, zei <laughs> jij. <laughs> ja. Maar hoe uitzicht, hoe uitzicht dat inderdaad? Ja, ik vind het heel interessant. Ik denk, ja. dat is een goede vrouw uitzicht. Dat ik denk ook, behalve die vraag... want we hebben nog een hoop huiswerk te doen, Pim... om dat te beantwoorden. Ja. Hoe begint zoiets? Ja, ik klopt. heb altijd gedacht... je ja. zoekt natuurlijk in een volwassenwording... je eigen identiteit. Ja. En uh, als we George Harrison zien... het weinig wat, we, wat ik dan van hem weet... Ja. is hij natuurlijk heel jong in die Beatles gestapt... Ja in de schaduw van dat is het bekende verhaal van Lennon McCartney en uh, die krankzinnige uh, ik was zeggen bijna pandemie maar uh, dat dat hele circus ja, Domeen, van oh. uh, oh, ja, klopt. Dat ja, klopt, dat heeft hem oh, heeft altijd ja. gezegd het meest eigenlijk uh, bevreemd en ook bevreesd. Zijn hij, hij, ja, ja. ja, ja. zenuwen gewoon, heeft, daar hebben daar een opdonder van gekregen. Oh. Zei hij ook. Ja. Maar nervous system. We gave our nervous systems. We, ja. Uh, okay, ja. Dan kom je iets voorstellen. Ja. Ja. Ja. De mensen gaven ons ja. al die aandacht, maar we gave our nervous systems. Ik denk, wat ja. bedoelt hij daarmee? Ja. Maar ja. Ja. Ja. het was soms behoorlijk zenuwslopend. Je kent ook de verhalen. Ja. zo. Ja. Maar. Um, het kan ook zijn... net als zijn songschrijverschap... zich ontwikkeld heeft... via die lijnen van uh, die stekelige nummers... die hij schreef. Ja. En later, dan weet hij trouw, dat, dat, dat, uh, dat Indiaanse. Ja. Um, hoe, hoe is hij aan die... Hoe is het gekomen inderdaad? Ja. Hoe ja. is hij eraan ja. geraakt? En, en ja. uh, dat, ja, dat... Dat is een beetje onduidelijk. Dat hè? is ja. mij ja, ook niet helemaal... Uh, Wat heb jij zijn biografie gelezen? I Mean Mine? Ja, het is, ja. Uh, het is een biografie. Je kent het boek. Het is een mm -hmm. vrij, vrij korte biografie. Met, ja. een, met een heel stuk eraan, waarbij hij aan de hand van de, zijn composities en zijn, zijn songteksten ja. okay. schrijft wat hij. Het uh, is een heel, oh, okay. heel mooi boek. Maar uh, het, ligt, het, het werpt niet zoveel licht volgens mij op waarom die spiritueel bent. Nee, nee. Het hoeft ook niet zo te werken. Ik dat je ineens het licht ziet of ineens. Nee. Uh, zoals mensen soms. Uh, in God gaan of. Uh, nou, uh, uh, nogmaals, een ja, keer over Little Richard. Op een gegeven moment is hij dominee geworden of zo. Hè. Uh, ja, het zag uh, al een beetje aankopen. Maar op een gegeven ja. moment was hij op tournee... In, uh, in Australië, was hij aan het optreden. En ineens zag hij een flits. En ik dacht, oh, dat is mijn teken. Ik hoor hem. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. En die hoi. flits was de eerste uh, uh, Sputnik van de Russen die voorbij kwam. Okay. <laughs> <laughs> dus dank u, Russen. <laughs> Uh, ja, heeft het ons veel opgeleverd dan? Dat hij uh, <laughs> domineus... De... Hij heeft mooie... Uh, Cosmode nummers gemaakt, ja. ja, okay, ja <laughs> op een gegeven moment, ja. moment is hij toch weer teruggegaan... naar de rock roll gelukkig. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar dat was inderdaad... Maar inderdaad, hij is wel... Ja, spiritueel is natuurlijk wel behoorlijk geuit... in zijn uh, reis naar India. Hè? En ook natuurlijk... andere Beatles meenemen... Dat is denk ik ook oh, wel een leuke periode, een goede periode. Weer wat nieuws, hè? andere manier van kijken en zo. Ja. LSD misschien. Hè? Ze zijn ja. natuurlijk door Ravi Shankar, nee, nou zeg ik Ravi Shankar, ja. door de uh, Marishi Yogi. Maar, ja, ja, klopt. Persoonlijk uitgenodigd om naar uh, India te komen. Ja. Ja. En ze zijn in Engeland naar een lezing gegaan op een gegeven moment. Mm -hmm. Of naar, ja, een, een, een weekend. Ja. Daar hebben ze die man ontmoet. En, uh, ja. Ja, ik weet niet of dat op aanraden van George was. Maar het kan natuurlijk gewoon zijn dat, je, dat ze, ze gingen stoppen met toeren. En ze Zo wilden gewoon. Op, ja. Ja, de, je wil ook weg van die, van die hele gekte. en ja, kop, uh, Ze ja. wilden een beetje rust in je kop. Dus ja. dat, dat, dan kom je natuurlijk. Dan zit je daar natuurlijk wel mooi, denk ik. Dat denk ik ook, inderdaad. Ja. En de vrouwen ja. gaan mee. En er uh, lopen nog <laughs> wat vriendinnetjes ja, ja. uh, omheen. Ja. <laughs> Sexy C die uh, hebben we eraan te danken. <laughs> well, it took some honey from a tree.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 Last night I didn't say late For the home I had a 19 day Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby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 Pim, ik heb ja, ook nog ja. een vraag. Waarom heeft George Harrison op één uitzondering na nooit iets met John Lennon geschreven? En waarom heeft hij nooit iets met De McCartney andere. samen nee, geschreven? Ja, ja. Ik, ik, heb, ik weet wel dat hij in begintijd ging hij af en toe wel eens naar uh, Paul McCartney toe of John Lennon. Help me eens met deze tekst of deze. inderdaad, ja. Ja. ja. Dat wel, ja. Maar volgens mij is hij daar ook niet zo uh, goed mee ge, uh, niet behandeld of zo. Uh, ze kwamen niet met goede tips of zo. Ze kwamen, uh, ik denk dat ze uh, John Lennon McCartney nooit hebben gezegd, nou, uh, leuk dat je komt of zo of wat ook. Of, uh, het werd oh. niet zo gewaardeerd, denk ik. Nee, en volgens dat, mij is dat inderdaad... Uh, op een gegeven moment is het gewoon, heeft hij gezegd... Nou, dat doe ik het zelf wel. Als ze het niet willen helpen, dan uh, ja. ik kan ik dat zelf ook. Dus, ja. Want je dus. ziet bij andere bands wel... Uh, dat je dus verschillende... Of het nou Queen of Ten cc Daar zie je dus mensen die alle, die, waar, waar meer mensen kunnen componeren. Samen, ja. En dan zie je allemaal verschillende... Ja, uh, combinaties ja. van mensen die met elkaar een ideetje hebben en het ja. werken uit en dan ja. krijgen ze allebei de credits maar er is geen op één nummer na geen credit Harrison, nee. andere nee. ik lees dus wel eens dat misschien... ze alle vier wat ze hebben uh, toegevoegd aan het nummer ofzo, of zo of ja. de credits gaan dan meestal op uh, Lennon ja. en McCartney inderdaad ja. je, je hebt natuurlijk Arja. Flying, ja. maar Flying is dan wel door alle vier Beatles uh, de credits uh, oké, okay. oh, dat, dat is uh, ja, ja. volgens mij de enige ja. Maar, dat, uh, maar goed, het klopt al. Het zegt er iets over, de, over, het, over het gedrag. Over de karakter van, van die yeah, mannen. En yeah, uh, yeah. die over dynamiek ertussen. Dat ja. Ja. Toch altijd, vond ik toch altijd wel vreemd. Dat er ja. geen credits waren. Ja, misschien maar, was die samenwerking tussen en McCarthy zo sterk. Zo... Uh, ja, waar hij tegen opkeek inderdaad. Dat hij daar ook niet tussen kwam of zo. Of, ja. Misschien zag hij toch die twee ook als grote helden of zo. Hè? Zeker, ja, ja. maar ze hadden het op Northern ja. Songs, hè. Er zaten McCar en McCartney zaten gebakken aan hun, song, uh, ja. aan hun uh, uitgeverij. Ja. En uh, Harrison niet. Ik geloof dat Harrison heeft later Harris Songs opgericht maar oh, dat okay. kan ook ja. nog een zeg maar, ja. gewoon puur bureaucratische of legale reden hebben dat ja. het een beetje lastig was als er die credits dan uh, door ja, elkaar gingen ja, lopen, bedenk ja, ja, ik ja, nu. Ja, ja. Ja, volgens mij het, was alles, uh, uh, Northern Songs was gewoon allemaal uh, Lennon McCartney. En Lennon McCartney zijn natuurlijk ook. de eigenlijk hoor, ja. ja. Nee, dat was, nee? was goed door Lennon McCartney. maar dat okay. zou nog even. Ja. Maar, ja. Die zijn natuurlijk ook gestopt uh, samen componeren na, uh, na Revolver. Ja, redelijk snel inderdaad, ja. ja. Maar want, toch, dat, dat vind ik wel goed van ze. Ze hebben altijd toch wel samen die credits genomen of zo. Of, ja. ja, dat vind ik al ja. uh, heel positief. Niet ja. te moeilijk doen en zo, ja. Maar wat je zegt, uh, George heeft ook nog een nummer gemaakt, hè? Only, only a Northern Song. Was ook een beetje, toch een beetje uh, pushen tegen dat uh, Ja, dat ja. is weer die weerbarstige ja. George, Only a Northern Song. Ja. Dat is, uh, wat Northern Songs, ja, dat is een beetje uh, Maar ook inderdaad, misschien... dat, uh, uh, maak maar een grap van de naad, ja. En het oh. was niet alleen naar die uh, platenmaatschappij blijkbaar, maar ook naar uh, Liverpool. De Holy City in de Noord van Engeland, ja. Ja, nooit uh, bij stil gestaan. Nee. like that When you're listening late at night You may think the band are not quite right But they are They just play it like that It doesn't What words I play, what words I say, your time of day it is, has its own Bye, k